Christian Bodenbakker met het nos het parlement is de vertrouwensstemming over premier Papandreou aan de gang. Voorafgaand heeft hij gezegd dat hij niet aan de macht hangt en dat hij zal aftreden als de stemming negatief uitvalt voor hem. Papandreou gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar zei dat Griekenland in de problemen is gekomen door fouten van eerdere regeringen. In een loods op een industrieterrein in het Limburgse Nut woedt een grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf dat ook aan asbestsanering doet. Volgens de brandweer is er vooralsnog geen asbest gemeten. Een medewerker van het bedrijf heeft lichte brandwonden opgelopen. Mogelijk is er nog iemand in de loods. De brandweer onderzoekt dat nu. Er is moeilijk aan bluswater te komen. Er wordt water gehaald uit een beek in de buurt. De op- en afrit van de A76 zijn afgesloten omdat er brandslangen over de weg liggen. President Peres van Israël heeft zich zeer pessimistisch uitgelaten over Iran en het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat de internationale gemeenschap dichter bij een militaire dan een diplomatieke oplossing is. De laatste weken wordt in de Israëlische regering openlijk gesproken over de mogelijkheid van een preventieve aanval op Iran.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 De onderzoeker schrijft dat toe aan de kwestie Mauro. pvv sympathisanten die vinden dat Mauro een verblijfsvergunning moet krijgen... ...zijn overgestapt naar de SP. Die partij is in de peiling nu net zo groot als CDA en PVDA samen. De, het CDA staat net als vorige week op een dieptepunt van 11 zetels. De PVDA zakt 2 zetels naar 16. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar wat regen, minimaal rond 10 graden. De dag begint bewolkt met vooral in het zuidwesten kans op lichte regen. Later breekt de zon door...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 See? zo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 Nice as it seems Ik gelijk zo'n paard Ik maak een soort van grapje over zet zo'n zwarte piet Maar Sint heeft dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben Dan rijd ik even bij ze langs omdat ze een goed ken Helaas, helaas is ik nooit thuis als ons een zwarte piet Die trouwens in zijn vrije tijd van bleef je zie zien. Ja, om 5 december krijg ik al een kleur Ik weet wat met te wachten staat, een schimmel voor de deur Ik heb wat drinken in huis gehad, ontvang ze met hem niet Maar jacht drinken ze En ja daarop weer niet Ginverklaas, ticket Ik zit de klaas en stuur ik hem een kaart Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid zijn paard. Ik maak een soort van grapje, over de zak van zwarte biet. Maar sinds dit dan blijkbaar want dus antwoord krijg ik niet.